Het wordt begin volgend jaar. Het OM heeft meer tijd nodig voor de voorbereiding. De elfjarige Nicky Verstappen verdween 19 jaar geleden tijdens een zomerkamp. Hij werd doodgevonden op de Heide. Bij het DNA-onderzoek zullen 15.000 mannen worden opgeroepen om vrijwillig DNA af te staan. Het weer in het oosten nog een bui, vanuit het westen steeds meer zon en veel wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is er kans op windstoten. Het is 20 tot 24 graden. Morgen enkele buien en ook zon, dan wordt het een graad of 20. En dit was het, en het was... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A27 van Breda naar Utrecht staat tussen knopend Gorkum en Everdingen... 10 kilometer file door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Je kunt beter omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2. Daardoor staat er ook file de andere kant op tussen Utrecht en Gorkum. Tussen Hagenstein en Lexmond 5 kilometer. En daar is de vertraging een half uur. Verder is de N224 Seis-Veendendaal in beide richtingen dicht... tussen Austerlitz en de afrit Maren.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 Ronald en Hals in de Middag. Met heel veel lekkere muziek. Uitgezocht door Ronald. En hoop nieuwtjes. En het weer voor het komend weekend krijgen we ook nog. Dus ik zou zeker zeggen... luisteren. Blijf lekker luisteren. Lekker ontspannen. Onderuit. Misschien uh, met een kopje soep of zo. Maar wel luisteren. En ik mag het eerste plaatje weer uitzoeken... Ja, het is een oudje, maar ik vind het een lekker plaatje. Het is ook een plaatje die de beatboxzingers zingt. U zal het wel horen. Heel veel plezier. Ja. ja. Zeg ja. Hans. Ja. Ik graaf. Wat doe jij? Ik graaf. Jij graaf. Ik graaf. Jij graaft. Ja. Wij graven. Ja. Dat is een leuk gedicht. Ruimt niet, maar het is wel heel diep. <laughs> ja, dat wel. Ja. <laughs> ja, inderdaad, ja. <laughs> nou, doe maar weer wat serieus. Ja. Nou, ik weet niet of het serieus is, maar... Let's party. Let's party is een avond stijlvol en ongedwongen dansen. Genieten... En ontmoeten voor de Friendly 25 en up. 25 en up. Ja, kan er ook niks in zeggen. Ja, dat zo ben heen. ik ook. Oh, dat ben jij ook. Ja. De kosten zijn 10 euro. En het is 5 augustus van half acht tot vijf voor twaalf. Waarom vijf voor twaalf? Dat uh, is voorbij mijn bedtijd. Oh ja, nou ja, dat mag niet. Dan moet jij onder bed liggen, ja. De website is www.letsparty.nl Het staat helaas niet bij waar het is. Dat vind ik wel heel jammer. Oh. Dus dat kunnen ze wel vinden op www.letsparty.nl. Zo is dat. Kijk. Dat was hem? Dat, dat was hem eventjes. Oh. Ja, daarom, jij vroeg wat serieus, maar... Ja, Sandvoort is, Zand, wel... is niet echt serieus, hè, natuurlijk. Dat is wel leuk. Ja. ook met die uh, cirkel in de cent. Ja, dat denk ik wel. Ik al. drukte op de verkeerde knop, hoor. Dit was heel abrupt. Ja, Zie hoe komt dat dan? Nou, gewoon omdat ik aan... Ja, zo... Kijk, kan... zo doet het niet meer. Ja. kijk hem zo. Dat, is, uh, dat zo, is... Zo is beter, hè? Spotify, hè? Ja. Daar kun je niks aan doen. Ik heb een, een hele leuke column. En, en eigenlijk is me dat wel aan, aan mijn hart. Het gaat over de AMI-ouderenzorg. En het gaat over vrijwilligers. En dat begint met vrijwilligers onmisbare kanjers. We zitten volop in de, zomer, in de vakantieperiode. Veel mensen zijn nu weg... of gaan de komende weken nog genieten van een vakantie in Europa... buiten Europa of in eigen land. Veel dingen moeten echter gewoon doorgaan, zoals de zorg voor ouderen. Thuis of in een verpleeghuis. Ondanks dat het voor medewerkers in de zorg deze periode echt aanpoten is... wordt er heel veel opgevangen door vakantiekrachten... en de onmisbare vrijwilligers. Want onmisbaar, dat zijn ze zeker. De vrijwilligers die wekelijks of zelfs dagelijks ondersteuning bieden... aan de zorg en zorg voor allerlei activiteiten. Ze maken bijvoorbeeld op de huiskamers in het verpleeghuis ontbijtjes... voor de bewoners, doen een spelletje met ze, maken muziek... en zingen met de bewoners, vieren buiten of op het terrasje feestjes... of gaan heerlijk met de bewoners naar buiten. De vrijwilligers... ...gaan vaak voor of na seizoenen vakantie... ...waardoor ze in de vakantieperiode... ...de stabiele vakvoor in, in vele verpleeghuizen zijn. De wandelclubs kunnen doorgaan... ...en de bewoners kunnen dankzij de vrijwilligers... ...met dit mooie weer heerlijk naar buiten. Er zijn natuurlijk nog veel meer activiteiten op te noemen... ...die wij zonder inzet van onze vrijwilligers... ...niet mogelijk zouden kunnen maken. Daarom zetten wij alle vrijwilligers graag in een zonnetje... ...en bedanken wij ze hartelijk voor hun geweldige inzet. Nou, ik kan het alleen maar ondersteunen. Absoluut. absoluut. Echt. Zandvoort is ook uh, best trots op, zijn vrui, op hun vrijwilligers. En terecht. Ja, het, uh, ik, ik weet niet of het nog zo is... maar ze uh, um, deden regelmatig... volgens mij elk jaar... dan uh, werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet... Ja. met z'n ja. allen. En kregen ze een feestje. Moeten ze wel zomers doen dan hè? in het zonnetje zetten? Nee, nee, deze... In, in, um, um, um, het was koud, weet ik. Ik ben er één keer geweest, twee keer. Was het was koud. Het was echt... Uh, brrr. Een winterzonnetje. Ja. Ja maar, ja, ja, maar goed, ze doen het toch maar. Ja, nou zo is dat. Ja, zo is dat. even In gesprek waren over Brian Ferry. Ja. wist Hans even te vertellen dat Jerry Hall, de ex van Brian Ferry, waarschijnlijk heel goed was in gymnastische oefeningen. Ja, ze was heel lenig. Hoe, hoe weet je dan? Heb ik gehoord. Oh, van dat? Heb ik gehoord. Oh, dat heb ik gehoord. Ze is later ook getrouwd met Mick Jagger. Was die ook goed in gymnastische oefeningen? Nou, op het podium wel. Dat die, die kon hij heel goed. Ja, dat kon hij hartstikke ja. goed. Bl -bl -bl -bl. En, ja. zingen, en zingen kan hij ook wel goed. Nog steeds hoor. Volgens mij. Ik heb geen idee. Ja, volgens mij kan hij nog steeds aardig zingen. Een aardig deuntje zingen. Of, of hij nog met Jerry Hall is, dat weet ik niet. Maar, nee, ja. ik heb geen idee. Nee, dat, dat weet ik ook niet. Het zal me ook een rotzorg zijn. Nee, nou, eigenlijk echt. ook. Nou, vertel eens wat nieuws. Nee, nee doe, doe het niet. ik Jij maar een plaatje draaien. Oké. Okay. Ja. your face, narcotic, from laced, Mary J. And I called your name like you're addicted to cocaine, Gross all the stuff is out of blame. And I touched your face, narcotic, from laced, Mary J. And I called your name. Ja, dat was hem. Leuk, Mooi, hè? leuk ja. hè? Ja, nou, ik heb nu wel iets zin in weer, denk ik, toch. Ja, in het nieuwe seizoen begint in de Bibliotheek Zandvoort... elke vierde dinsdagmiddag van de maand een taalcafé. De bedoeling is, van deze middag... om een ongedwongen en gezellige wijze contact met elkaar te leggen. Bij elke ontmoeting komt een thema aan bod, waarbij de spreektaal Nederlands is. Afgelopen dinsdag was de aftrap. De eerstvolgende ontmoetingsmiddag is op 22 augustus... van half twee tot drie, ook in Bibliotheek Zandvoort. De toegang is gratis... Het is fijn als men van tevoren zich aanmeldt bij de balie van de bibliotheek, maar gewoon binnenlopen mag ook. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen met het taalcafé nu precies is. Het is gewoon een gezellige middag zonder de druk op een lesprogramma. Niets moet en alles is mogelijk. Leg de enthousiaste Yvonne van Dille uit, samen die samen met Hester Carré het taalcafé begeleidt. Maar is dan, de bedoeling is dat je beter Nederlands gaat spreken? Nou, ik, ja, en contact maken. Ah, oké. Okay. Want wat ik zou lezen in dat voorstukje is dat de, de mensen die komen een vreselijke diversiteit is. Dus, ah, oké. Okay. Er zullen ook onze nieuwe Nederlanders komen, ja. denk ik. En ja. zo leren ze natuurlijk contact maken en Nederlands. Ja. Dat is best belangrijk. Dus als je dat bij elkaar zet, heb je oud en nieuw. Natuurlijk! Ja. <laughs> I dance. Start living dangerously <laughs> Westkust weerbericht. Ja, het ziet er allemaal mooi uit, duid, hè. Het was vandaag aanvankelijk nog bewolkt met regen en de regen trok geleidelijk weg en vanmiddag was het droog met geregeld zonneschijn. De zuidwestenwind was duidelijk aanwezig en waarde vrij krachtig tot krachtig in de polder en hard aan zee en de temperatuur steeg naar ongeveer 21 graden. Vanavond en de komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Bij een aanhoudende stevige wind daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen is er nog een buienkans, maar in het weekend en ook maandag blijft het droog met geregeld zonneschijn. De wind is vrijdag nog duidelijk aanwezig, maar daarna valt het wel mee en de temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden. Nou, is die Al dus... Nico! Juist. Ja. ja. Mooi weer. Ziet er goed uit. Is het mooi weer of is het weer mooi? Beide. Nee, Daar moest die, ik even die, goed over denken, hoor. Yeah, uh, maar het is mooi weer en mooi weer. En uh, mooi weer en... Nou, ja, maar zit? weer mooi. Okay, die. Ja, okay. Die.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 Kijk even uh, vreemd naar mij van, hé, hey, wie zijn dit dan? Ja. Um, ken je dat nummer nog van uh, Isn't It Time, van de Babies? Ja. Zelfde zanger. Ja. Nou, toen werd het duidelijk, ja. Ja, hè? Ja. ja. Uh, voor uh, Race Minnend Zandvoort heb ik een, uh, een leuk bericht. Max Verstappen komt binnenkort weer naar het circuit Zandvoort. en Nederlandse Formule 1-talent zal tijdens de DTM-races, zondag 20 augustus, aanstaande de winnaar zijn trofee overhandigen. De 19-jarige coureur van Red Bull Racing brengt die dag een bezoek aan het Duinencircuit. Ik ben blij om weer een DTM-wedstrijd te kunnen bezoeken, zegt hij. De DTM op circuit Zandvoort wordt zeker een prachtig spektakel, al dus verstappen. De Nederlander kent het Duitse toerwagenkampioenschap goed... aangezien hij in 2014 als coureur in de Europese, eh, Europese Formule 3... meermalen in het voorprogramma van de klasse uitkwam. De F3 is volgende maand samen met de DTM eveneens de gast in Zandvoort. Naast het uitreiken van de winnaarstrofee... geeft verstappen eerder die zondag een rit in een cabriolet langs de baan maken. Op de grid heeft verstappen een ontmoeting met zijn collega van Red Bull Riders Matthias Ekström. Oh, Oké, okay. ken je Matthias Ekström? Ik, ja, coureur, ja, die ken ja. ik wel. Ja. Oh, ik, ja, nou, het verbaast me dat hij mag rijden, want... Pff. Hij heeft het met collega's van Red Bull, hè, natuurlijk, jongen. Nou, nou ja, met is valt het wel mee, geloof ik. Ja, maar die, nou, die, die andere zit wel, in de, zit wel in de naam, hè? Ja, oh, ja. ja, ja, ja, okay. die, ja die andere, dat is niet zijn ja. vriendje meer, geloof ik. Nee, nou nee, ja, goed. maar goed. Ja, uh, rare duiken. Rare duiken. Ja, ja, kun je niks aan doen. Hè. Ja, kon er wel wat aan doen. Als je er niks aan kon doen, dan. Ja, joh, okay. dat gebeuren. Ja, daar Mat. heb je ook weer gelijk in. Ja. Hoe je het weet, is hij helemaal alleen, Maxje. Ach, goh. Uh, hart? <laughs> ja, gaat hem maar ja. zijn hart, ja. <laughs> Dat is de dame die uh, de leden van Let's Sippeling tot tranen aan toe roerde... met haar uitvoering van Stairway to Heaven. Ja, heb ik gezien. Ja. Er zaten hun op het balkon. Ja, Dat klopt, dat heb ik gezien, ja. inderdaad. Ja. Um, alweer voor de achtste keer wordt op zondag 6 augustus, dus aanstaande zondag... de kunstmarkt Place to Tetreger door de leden van de beeldende kunstenaars... Zandvoort georganiseerd. Op deze markt staan kunstenaars, waarvan sommigen tonen hoe hun werk tot stand komt... en natuurlijk kunt u ook meteen een mooi kunstwerk aanschaffen. Daarvoor hoeft u beslist niet naar Parijs. De markt biedt een gevarieerd aanbod. Naast de kunstenaars met schilderen, keramiek, beeldjes, zilver en kunstzinnige sieraden, fotografie, glas enzovoort... staan er ook een aantal kramen met biologische voedingsproducten... Franse worstjes en natuurlijk Franse zeepjes. Voor de geïnteresseerden is er ook een deskundige op het gebied van tatoorkaarten en numerologie. Voor iedere kunstliefhebber en voor elke portemonnee... is er wel iets op de gezellige markt te koop. Die weet komt u eindelijk het kunstwerk tegen... waar u al jaren naar op zoek bent. De markt is van 11 tot 5 geopend... en dus komt ons dus gezellig en geniet van de diversiteit van geweldige kunst. Nou, is dat leuk? Dat klinkt. Het klinkt bijna net zo leuk als ons programma. De het ritme van Zandvoort ook op tv. Oh, op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Ja, Dat, ja, dat was een hele goeie Dat weer. weet je niet, hè? Ja. Nee, dat was wel leuk. Ja. Ja. Nah, <schrijg> Ik ben roer, roerend met eens. Ja, onderroerend met Jijs, ja.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 going on. We kunnen het wel. Jawel, jawel. als ik maar nou wilde. Wo woensdagochtend is er een Mama Café. Ja, ik vind het prachtig. Elke tweede woensdag van de maand is er in de bibliotheek Zandvoort een Mama Café. Ondanks de naam doet vermoeden zijn er ook vaders van harte welkom. En ook baby's en peuters kunnen meekomen naar het Mama Café. Het is een ontmoetingsplek voor aanstaande ouders van jonge kinderen. Lap woensdag 9 augustus tussen half tien en half twaalf... gezellig binnen in de bibliotheek aan de Louis davis Café nummer 1. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Het Mamba Café wordt eens per maand georganiseerd door de Bibliotheek Zandvoort in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Consultatiebureau. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. En volgens mij mogen er ook oma's heen. Ja, maar maakt me niet uit. Als het leuke moeders zijn, ben ik van de partij. Nee, maar oma's ja. mogen er ook heen. Ja? Dat is misschien wel vertoet. Ja, ik, we krijgen een kleindochter trouwens. Oh, een kleindochter? Ja. Wat leuk! Ja, dat maakt niet uit. Ja, ja maar het is wel leuk. Jawel, maar... Toch? Voordat ze me maken is, houdt ze van voetbal. Steekt ze fikkie. Nou, dan is het goed. Zo hoort ja, het ja, Het Wordt een beetje pit in te zitten. Ja, ja, ja. Gewoon even... Ja. De neus al met die meiden. Ja. Kleindochters en kleinkinderen. Ja. En laten we oma zingen. Hè? Ja, wat leuk hè? Ja, ik vind het wel leuk. Dus ja. we krijgen toch in de, in, de, in de uitzending een kleine toetje, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Klein toetje. Ja, kan. Ja. ja, toch? Ja. Nou. Ze een beetje op de like dan. Uh, ja. Wens <laughs> ik papa en mommy heel veel succes. <laughs> <laughs> Jij doet altijd al lelijk over je vrouw, hè? Nou, zo. <laughs> Jawel. Weet, weet je, Hans, ik had een hele mooie auto. Echt een voorbeeldraaf. Ja, ja. Zwart. ja nee, inderdaad. Echt een stoere auto. Ja. Uh, het, het heeft er nog geen jaar gekost. Echt een barrels. Stuk. kapot. En? En uh, nieuwe kopen. Andere kopen. Ja, geen nieuwe. Andere. Nou, wat heb, hoe heb je gereden dan? Hoe bedoel je? Nou, wat heb je gedaan dan dat die kapot is? Ik niks. Maar zij uh, vond dat je... Met 140 over een drempel heen kon, of zo. En dat ging niet. Het nee, zat, nee, dat ging nee, op een of andere manier. Uh, gaat hij dan stuk? Ja. Ja. Toch? Ja. Jo. Oh? ze ja. dus kwam thuis. Nou, ik heb goed nieuws, slecht nieuws. De remmen doen het nog. Ja. <laughs> <laughs> nou, dat is ook belangrijk. <laughs> dat is fijn niet stil. <laughs> raar plaatje. dit een raar plaatje? Ja, de, de, de verwarming hoeft er niet aan hoor. Ja. Goed. Het is hartstikke warm buiten. Is warm dat, aan, het, ja. het is jammer dat we na zo'n leuke uitzending... <laughs> leuke twee uur, dan moet je het toch zo afstaan. Dus ik vind ja. dat jammer. <laughs> ik denk dat jij vanavond ook niet thuis hoeft te komen. Uh, ben je wel met ja. de auto of niet? Ik ben met de auto, ja. ja. Hij doet het nog wel? Ja, hij, oh. ten, hij maakt af en toe een, een raar geluidje als je de hobbeltje overgaat. Ben jij het niet dan? Nee. Oh. nee, ik maak heel veel, dat ben ik met je eens. Ik maak heel veel rare geluiden, maar <laughs> dat was ik niet. Maar uh, dan uh, um, ja, maakt die rare geluiden als in klonk. Ja. En dat hoort niet. Dus we hebben hem even op de brug ja, gehad. Ja, En uh, ja, daar was, kwamen we dingen tegen waarvan we dachten. Maar nou, dat gaat een hoop geld kosten. Ja. Nou, uh, moest, moest, moesten we een ander kopen. Ja. Is niet anders. Nee. Ja. En ik had zoveel geld voor dat ik het al iedereen leerde kennen. Ja. Ja, dat is bij ons. Nou, bij mij was het net andersom. Ik dacht namelijk nou, dat ik een vrouw trouwde die een hoop geld had. Ja? Dat was ook niet zo. En zij dacht weer dat ik een hoop haar had, maar dat heb ik ook niet meer. Nee. Dus ja. Hem. Klaar. Haar. haar. Hem, hem, haar. Klaar. Nou, het is zeg maar dag, want het gaat de verkeerde ja. kant op. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Een, heel prettig, een hele prettige <laughs> avond. Tot morgen. Ja. morgen zijn we er morgen weer. Morgen zijn we er weer. Oké, okay. ja, tot toch? dan. Ja, toch? Ja, ik ben er. Ja, ik ja, ook. Hoor. Okay. Zeker. Nou, ja, tot dan. Met de auto. Met de auto. Met de auto ego hoor, denk ik. Okay. Nog heel even met deze en dan wordt het een andere. Ja, dat weet ik. 5. En in de eten op 106.9. Straks 4 meer. Zier FM. Maar nu eerst het RFM.